frontale aanval op uitkeringsgerechtigden is ingezet, door, Joost de Vries 28 november 2013, de hervormingsplannen van het kabinet voor de bijstand moeten zo snel mogelijk de prullenbak in, dat is het oordeel van belangenorganisaties waaronder vakbeweging FNV, Voedselbanken Nederland en de Bijstandsbond, bleek vandaag bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. De mogelijkheid in het wetsvoorstel om een uitkering gerechtigde tot drie maanden zijn uitkering te ontzeggen is in strijd met de mensenrechten, betoogt een advocaat. Op uitnodiging van de Tweede Kamer lieten verschillende belangengroepen zich uit over de hervormingsplannen van staatssecretaris Jetta Kleinsma, P. van de A., van Sociale Zaken. De coalitie van VVD en PvdA wil de bijstand versoberen en vanuit gerechtigde de tegenprestatie eisen in de vorm van onbetaald werk. Ook gaat het kabinet korten op de uitkeringen van mensen die samenwonen. Gezamenlijk zijn de kosten lager en kan de uitkering dus omlaag, meent het kabinet. De aanscherping van de wet moet halverwege volgend jaar van kracht worden. De tegenprestatie van onbetaald werk, zoals die in het voorstel staat. Zal leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt, betoogde Kuint van vakbeweging FVV: mensen worden tegen elkaar uitgespeeld. Uitkeringsgerechtigden worden gedwongen om onbetaald werk te doen ten koste van anderen die voor dat werk betaald zouden worden, zei hij. Het voorstel is volgens hem in strijd met het verbod op dwangarbeid. Leo Wijnbert van Voedselbanken Nederland verwacht dat mensen zich het afwoordje van de samenleving zullen voelen doordat ze worden gedwongen tot werk dat niet bij ze past. Hier past geen verplichting bij, maar maatwerk. Jaak Peters van de Bijstandsbond had geen goed woord over voor het wetsvoorstel. De frontale aanval op de uitkeringsgerechtigden is nu ingezet. Het wetsvoorstel ademt puur wantrouwen uit naar uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden zijn eigenlijk vele malen erger dan bankiers. Hij kreeg een groot applaus van het publiek in die commissiezaal. uitkering drie maanden ontnemen, stevige kritiek was er ook op het voornemen om mensen in de bijstand hun uitkering voor maximaal drie maanden te ontnemen als zij zich misdragen, bijvoorbeeld tegen medewerkers van de gemeente of het UEV, of als zij zich onbehoorlijk kleden bij sollicitaties, de zorg is dat mensen in de schulden raken en verder in armoede wegzakken als zij een periode zonder enig inkomen moeten overbruggen, Mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas, tevens lid van de internationale socialisten, meent dat het voorstel vol met mensenrechten schendingen zit. Hij noemde de plannen een feest in de rechtszaal, ik kan u verzekeren dat we die zaken gaan winnen. Het tijdelijk ontnemen van de uitkering kan grote gevolgen hebben, schetste hij. Drie maanden geen uitkering betekent drie maanden geen huur betalen, betekent het huis uit, of dat gas, water en licht worden afgesloten. Dat zijn allemaal juridische gevolgen. Het aantal mensen dat honger leidt, zal toenemen, verwachtte hij, dit gaat gierend fout lopen, de maatregel kon. Wel, op goedkeuring rekenen van Deborah van Twisk, teamleider van de sector werken inkomen in Zaanstad, Ze zou ook zonder de sanctie kunnen, maar heeft er geen bezwaar tegen. Als ik te maken heb met mensen die mijn medewerkers bedreigen, dan is het prettig als ik naar dit middel in de wet kan verwijzen. Ik heb er geen problemen mee dat de matige erin komt. De groep mensen in de bijstand die dreigen met geweld is echter een kleine groep. Weet van Twisk. Ze heeft geen medelijden met die mensen die met dreigen en geweld een uitkering proberen te krijgen van de gemeente. De meesten uitkeringsgerechtigden gedragen zich echter netjes en zullen niet te maken krijgen met het opschorten van hun uitkering. Verwacht ze.